Vorig jaar zijn ruim 100 wethouders door een politiek conflict ten val gekomen. Alleen in 2004 en 2008 moesten meer lokale bestuurders het veld ruimen. Blijkt uit cijfers in het blad VNG Magazine. De meeste wethouders traden af nadat ze hun begroting hadden overschreden... of dreigden te overschrijden. Voor het imago van de wethouder was 2012 geen goed jaar, zegt VNG Magazine. Integriteitsschendingen, vriendjespolitiek en gesjoemel met geld... halen geregeld de media.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 Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Moussaïb zijn zeker twintig doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De stad ligt 60 kilometer ten zuiden van Bagdad. De aanslag was op het moment dat er veel Shiïtische pelgrims in de stad waren... die op de terugweg waren van de heilige stad Kerbala. Aanslagen op Shiïtische religieuze feesten komen vaker voor in Irak. Ze zijn meestal het werk van soenieten die onder oud-dictator Saddam Hussein aan de macht waren.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. Er staan maar een paar files. Op de A12 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Den Haag. En daar staat file tussen Woerden en Reewijk 7 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. De A13 van Den Haag naar Rotterdam, voorknopend Kleinpolderplein 3 kilometer. Dat had te maken met problemen op de A20 naar Gouda. Er stond een kapotte vrachtwagen nabij het knopend Terbrechtseplein. Maar de weg is vrij. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk staat nog wel 3 kilometer file.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 Het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Nederland leidt vanaf dit jaar verlies op de miljardensteun... die aan de Nederlandse banken is verleend. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd... op een nieuwjaarsreceptie van de PvdA in Nijmegen. En dat leidt vandaag tot vragen in Den Haag. Straks CDA-Kamerlid Eddie van Heijem. Eerst gaan we het hebben over die supersnel rechtzittingen die vandaag ook weer in diverse steden plaatsvinden... na aandaling van de onlusten tijdens de nieuwjaarsnacht. De politievakbond ACP, de leden daarvan... die zijn boos over de hoogte van de straffen van gisteren. bijvoorbeeld. Verdachten die zich hadden misdragen tegen agenten... tijdens de jaarwisseling kregen lagere straffen... dan het openbaar ministerie had geëist. Zo eiste het OM acht weken cel voor het slaan van een politieagent. Maar de rechter gaf een werkstraf van 40 uur. Wiep van der Wal, goedemiddag.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 Nou, mensen die hebben moeten rennen voor hun leven... die zijn echt een huis in moeten vluchten... om zichzelf in veiligheid te brengen... omdat ze stonden tegenover zeer gewelddadige, agressieve jeugdgroepen. Nou, dat doet zeker wat met je. Want dan krijg je toch echt het gevoel dat je leven op het spel staat. En dat zijn geen kleine dingetjes. Daar heb je nog heel lang last van ook. En als je dan merkt dat er uiteindelijk niet zoveel aan gedaan wordt... ondanks de stoere taal van de minister... ja, dan ben je daar zeer teleurgesteld over. Uh, u moet ook begrijpen dat die mensen... Altijd voor onze veiligheid waken, voor die van u en die van, die van mij. Daar spannen ze zich voor in. Die hebben ook een gezin, die hebben ook kinderen. En dan staat soms uh, hun leven of gezondheid op het spel. Nou, dat doet zeker wat met je. Ja, nu we u hebt het twee keer over de minister, maar het gaat natuurlijk om de rechter. Die is onafhankelijk aan matige beslissing, met natuurlijk de persoonlijke omstandigheden in acht genomen. Ja, we hebben ook al uh, voorgaande jaren geroepen dat rechters zich ook moeten realiseren dat als dit in de samenleving speelt... ...agenten, maar ook gewoon burgers verwachten dat dit soort radderijs wordt aangepakt. Dus de straf die moet wel in overeenstemming zijn met datgene wat politiemensen, maar ook burgers verwachten. En nou, die onderlinge uh, samenhang die is nu wel erg zoek. Dus heel veel leden van ons hebben ook gezegd... Van, ...laat rechters ook vooral maar meelopen in horecaweekenden. Laat ze ook maar meelopen met oud en nieuw. En dan voelen ze aan de lijve wat het betekent als je wordt bedreigd. Gewoon dat de rechters een keer meegaan op werkbezoek. Ja, en dat is misschien ook niet de enige oplossing. Wij maar denken nog na dat over dan? andere oplossingen en daar komen we nog op terug. Maar gebeurt dat niet? We begrijpen dat bijvoorbeeld de rechtbanken Den Haag... Uh, wel eens vaker op werkbezoek zijn geweest bij de politie... en dus zouden moeten weten wat, uh, wat jullie zo al doormaken. Ja, rechters die hebben ook wel uh, vorige jaren aangegeven dat ze dat zullen doen. Maar onze leden die zien eigenlijk daar niets van terug in de praktijk... en vragen zich dan af wat zulke rechters ervaren. Maar zoals gezegd, het is misschien niet de enige oplossing. Wij denken daar wel over na en komen daar ook zeker op terug. Maar hoeveel zich zich in de steek gelaten door de rechters? Onze leden geven dat aan, ja. ja, zijn ja. ernstig teleurgesteld. En vervolgens uit zich dat ook in ja, boosheid en frustratie. Ja, en wat voor andere oplossingen zouden er nog meer kunnen verzinnen? Ja, daar moeten wij nog even goed naar kijken. Dus daar komen we zeer binnenkort wel op terug. Daar. Het is nog net even te vroeg om daar nu over te spreken. Ja, Laten we het even over een ander onderwerp van vandaag hebben. Na mm -hmm. De nationale politie is officieel van start gegaan. Korpschef Bouwman is vandaag beëdigd. U was daar niet bij als ACP. Is dat niet een beetje nee. onbeleefd? Het is wellicht onbeleefd. We hebben dat ook niet zomaar gedaan. Maar wij vinden de situatie bij de inrichting, de vormgeving... van de nationale politie uh, van een dusdanige slechte kwaliteit... Wij hebben daarnaast trouwens ook nog een conflict met de minister. Het overleg is opgeschort. En dan past niet een feestje. Onze leden zullen nooit begrijpen dat wij op een feestje zitten... Eh, terwijl wij gewoon een conflict hebben met en de politietop... en met de minister over afspraken die we hebben gemaakt die niet worden nagekomen. Maar wij zien ook dat in nationale politie de politiemensen zoveel taken krijgen... dat kunnen ze nooit aan. Ja. En dan is er geen reden voor een feestje. Ja. Maar bereikt u door het wegblijven niet meer dan wanneer u wel aanwezig was geweest? We hebben de afgelopen weken uh, informele gesprekken gevoerd... met de politietop en met de minister. Daar hebben wij verkend of wij weer kunnen komen tot overleg. Maar tot nu toe blijkt ons dat nog de minister... nog de politietop tot beweging uh, bereid is... om toch afspraken die we al hadden gemaakt na te komen. Nou, hmm. En Als je dat dan ziet, dan voegt het aanwezig zijn op zo'n feestje niks toe. Maar minister Opstelte zei vanmiddag... we staan aan het begin van een grote reorganisatie. Dus ik, al de minister, mag ook een beroep doen op hen... De vakbond om hun verantwoordelijkheid te nemen. We hebben de afgelopen jaren ons voorstander getoond van nationale politie. Dat zijn we ook nog steeds. Alleen hoe het nu wordt vormgegeven en wordt ingericht... daar kunnen wij onze handtekening niet onder zetten. En de minister weet heel goed dat wij al jaren als ACP zijn... de proactief reageren, maar nu even niet. En dat zou hem dus ook moeten doen beseffen dat het wel... Uh om iets gaat. Het is geen klein dingetje meer. Wij willen echt dat nationale politie goed gaat functioneren... in het belang van de burgers, maar ook van politiemensen zelf. En wij zien dat niet zitten, hebben dat goed onderbouwd met argumenten... maar de minister gaat er eenvoudig aan voorbij. Dat wij er voor een constructief overleg. U bent boos op de minister, ontevreden over de rechters... en dit ziet u ook niet zitten. Wat, wat gaat u doen om het toch mogelijk te maken? Nou, wij hebben de opdracht gekregen van onze achterban... om uh, hier stevig in te gaan zitten. De minister ervan te overtuigen dat hij niet op de goede weg is... En wij zullen echt alles aanwenden om onze invloed te vergroten. Zowel via politiek, om daar onze invloed uit te oefenen. Maar als het moet, dan zullen wij onze achterban ook mobiliseren... om te laten zien dat wat nu de plannen zijn, dat dat niet zal gaan werken. Uh, Wip van der Pal, vicevoorzitter van vakbond ACP. Ik dank u hartelijk. Tot uw dienst. Nederland leidt vanaf dit jaar verlies op de miljardensteun die aan de banken is verlengd. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd. Dat deed hij op een nieuwjaarsreceptie in Nijmegen van zijn partij, de PVDA. In de loop van de dag bleek onder meer op Twitter dat er veel onduidelijkheid ontstond over deze uitspraken. Eddy van Heijm, goedemiddag. Goedemiddag. Kamerlid in Den Haag, namens het CDA. Eh, ook onduidelijkheid voor u? Nou ja, het verbaast mij dat zo'n opmerking eh, bijna terloops tijdens een nieuwjaarsborrel van, van zijn eigen partij wordt gemaakt. Eh, terwijl het, eh, als ik het goed heb kunnen nagaan, eh, toch gaat om een eh, potentiële tegenvaller op de rijksbegroting van enkele honderden miljoenen. En dat vind ik, dat zijn zaken die hoor je gewoon te delen eh, met de Kamer. Eh, want dat zijn eh, substantiële afwijkingen van de ramingen zeg maar, die we als Kamer eh, eerder onder ogen hebben gehad. Ja, want is u wel duidelijk inmiddels hoe hoog dat verlies kan oplopen? Nee, nee, Het is wat dat betreft echt, echt gissen. Het is wel bevestigd dat de minister deze uitspraak inderdaad heeft gedaan. Dus ik begrijp dat er in allerijl wordt gewerkt aan een brief nu in de richting van de Tweede Kamer. Ik heb zelf ook al um, de kwestie aangemeld voor vragen voor de eerstvolgende bijeenkomsten die we hebben als Tweede Kamer. Dus we zullen zien wat, uh, wat ons het eerst bereikt, de informatie van de minister of de brief. Ja, maar de eerste vraag, uur, dat is volgens mij pas op 15 januari. Ja, dat klopt. Ja, uh, is het 3 ik reken er ook op dat, dat er eerder helderheid komt... Want ik vind echt, dit, dit kun je als minister van Financiën uh, uh, toch niet, uh, niet, niet maken in de richting van, uh, van de Kamer. Uh, we willen dus ook heel graag weten waar het precies om gaat, om welke bedragen het gaat. Waardoor het tegenvaller wordt uh, veroorzaakt. Uh, of dat inderdaad primair, en dat ligt wel voor de hand, uh, een tegenvaller is die komt door lagere dividenduitkeringen van, uh, van ABN AMRO uh, in de eerste plaats. Uh, maar ook waardoor dat wordt veroorzaakt. Ja, want de overheid betaalt nu dus meer rente over het geld waarmee ze de banken heeft gesteukt, dan gesteund... Ja. dan het dividend dat de banken hiervoor betalen. Daar komt het op neer? Dat is inderdaad de situatie. Kijk, de overheid heeft natuurlijk noodgedwongen uh, miljarden uh, aan uh, steun uh, geleverd aan de, aan de financiële sector. Dat was op dat moment ook uh, hard nodig, anders was de sector uh, omgevallen. Maar over die steun wordt wel gewoon uh, dividend betaald. En tot nu toe levert dat ook altijd nog netto uh, uh, rentewinst op. Dat zou ook volgend jaar het geval zijn, maar de minister meldt dus nu... Uh, dat dat kennelijk niet aan de orde is. Nou, de vraag is natuurlijk wel waardoor dat wordt veroorzaakt... of ook het beleid van het kabinet uh, en uh, van de overheid zelf daar iets mee te maken heeft... Hè, doordat we zelf ook bankenbelasting en allerlei financiële maatregelen aan diezelfde financiële sector uh, opleggen. Wa waardoor de banken grotere buffers moeten aangeven en dus minder ja. uh, uh, geld kunnen verdienen. Dat klopt. Er zijn er gewoon een aantal maatregelen die ook verstandig zijn om te nemen. Het is ook goed dat banken grotere financiële buffers aanleggen om uh, risico's op te vangen... Alleen, uh, het telt allemaal op dit moment wel heel erg bij elkaar op. Ja, maar meneer Van Heijem, is het, is het ook niet zo dat dit eigenlijk wel zagen aankomen? U, u klinkt u heel verrast en, en ook een beetje boos, maar. Um... Nou ja, wij, wij hebben, vind ik, toch als Kamer te maken met uh, de verwachtingen en de maatregelen zoals het kabinet die aan ons uh, presenteert, ook voor het, uh, voor het komend jaar. En kijk, de dividend, ook in de richting van het ABN AMRO, is ook bedoeld om uh, ervoor te zorgen dat de concurrentieverhoudingen tussen de banken onderling ook niet te zeer uh, verstoord raken... Uh, tussen de banken die staatssteun krijgen en de banken waarvoor dat, uh, dat niet geldt. Dus um, het is wel belangrijk om daar echt scherp de vinger aan de pols te houden. En uh, die vragen zijn gesteld aan de minister. We hebben hem zelf natuurlijk ook gebeld. Uh, hij heeft daar nog niet op gereageerd. Het wacht is inderdaad op een brief naar de Tweede Kamer. En wat u betreft komt dat uh, uh, het liefst nog vandaag, neem ik aan. Ja, de dag is wel bijna om, dus ik weet niet of we dat nog tegemoet kunnen zien. Maar wel zo snel mogelijk. Want nogmaals, dit soort zaken hoort gewoon netjes te worden gedeeld met de Tweede Kamer in de eerste plaats. Edwin van Heijm van CDA, dank u wel. Graag gedaan. Hoe vrolijk is de sfeer bij Voetbalclub AZ? Want de ploeg staat niet bij 12. 17 over 5, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Sman. Nou, we hebben geen avondspits, uh, Tim. Uh, de enige file die opvalt is die op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want daar was een aanrijding. Tussen Woerden en Nieuwerbrug staat nog 4 kilometer file. Maar de weg is inmiddels vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. 12e, dus AZ, halverwege het voetbalseizoen. Dat is, nou ja, dat is een teleurstelling, zeker voor de Alkmaarse club die betere tijden heeft gekend. Vanmiddag hield AZ de traditionele nieuwjaarsreceptie. Verslaggever Rob Fleur was er ook. Die vroeg aan Algemeen Directeur Toon Gerbrands of 2012 al kon worden betiteld als een sportieve flop. Nou, dat is me net over hoe je over succes wilt denken. Want als ik dan roep dat wij de kwartfinale hebben gehaald van de Europa Cup. Dus dat is op bijzonder de halve finale van de beker, Ons plaats voor Europees voetbal. Uh, op de vierde plaats in de competitie, dan zeggen we het allemaal prima. Ik snap wat je bedoelt. Als je de uitslagen bekijkt... dan hebben wij een uh, ja, aantal wedstrijden verspeeld in de, in de tweede competitiehelft... en we zijn niet goed gestart in de eerste competitiehelft. Er zit een dubbele moraal in. Dus ik begrijp het wel. Uh, het had beter gekund. Grote winst, financieel. Aanzet is in no time gezond geworden na het faillissement van de DSB-bank. Ja, dat is de hele grote paradox die eigenlijk door dit uh, hele seizoen op dit moment heen loopt... Wij moesten een gigantisch probleem oplossen. Wij moesten voor 25 uh, miljoen oplossen, uh, op een begroting van 25 miljoen. Um, ja, dat is één. Wij moesten de curator nog een paar miljoen aflossen. En ja, daar was een hele lange tijd van voorzien. En wij hebben gekeken of het, uh, het einde van ons gelukt om in 2, twee, 2,5 jaar dat tot nul terug te brengen. Dat betekent op het moment dat wij een gezonde vereniging zijn, dat wij eigen vermogen hebben. Uh, ja, en de paradox van het verhaal is dat iedereen natuurlijk nu tegen ons roept... ja, maar je staat ook vijf plaatsen laag. Dus er zit een relatie tussen het een en ander. Alleen, ja, wij hebben ervoor gekozen en uh, wij kijken ook met name naar mezelf. Wij moesten die club gezond krijgen. Dat was onze eerste taak en daar hebben we voor gekozen. En ja, ik voel me dus ook verantwoordelijk voor het feit waar we nu staan. Kan je dat ook uitleggen aan de Goe gemeente? Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Want eh, nogmaals, iedereen vergeet dat altijd heel snel. Drie jaar geleden werd voor, uh, geen stuiver meer gegeven voor de toekomst van deze club. Uh, we hadden ook een megaprobleem. We wisten niet zeker of we zouden kunnen bestaan. Op welke wijze we zouden kunnen bestaan. Ja, en als je dan dat met z'n allen oplost, dan krijg je een trainer die bereid is te accepteren de situatie die er is. Die zegt van nou, dan ga ik hard in de slag met selectie, die ongelooflijk resultaten heeft gehaald tot nu toe. Uh, bijna als doelstellingen heeft gehaald. Uh, dus dat ging allemaal perfect. Dus iedereen dacht dat gaat om uh, op die manier maar door. Ja, dat automatisme is er niet. We zijn gezond, we kunnen ook deze. Uh, winterperiode gewoon transfers doen. We kunnen komende zomertransfers doen. En we hebben een eigen vermogen. Dus de toekomst ziet op dat gebied echt heel goed uit. Je noemt de naam van je trainer, Gert-Jan van Beek. Is dat ook de reden dat hij erin is gestapt dat het zo rustig is gebleven? Want elders uh, zijn de stormballen gehezen. En bij AZ is het nou, nagenoeg stil gebleven. Ondanks de matige resultaten. Ja, nou ja, het is zo dat wij weten waar we vandaan komen. Wij weten de keuzes die we gemaakt hebben. Uh, dat betekent ook dat uh, Gertjan uh, het belangrijkste gesprek hebben... we drie jaar geleden met hem gevoerd... toen we inderdaad zeiden, dit is onze situatie, dit moeten we gaan oplossen. En hij ook in een onzekere situatie instapte. En dat ongelooflijk goed heeft gedaan. Als de doelstellingen daarna haalden, jongens beter maakt, transfers gerealiseerd hebben. Dus ja, als we ergens iemand iets te danken hebben... is dat onze hoofdcoach wel. We zijn nu 2013, jullie staan te laag, dat zeg je al, uh, en jullie zitten nog wel in de kwartfinale van de beker. Er is geld om te investeren. De grote vraag is, gaan jullie dat in deze tweede transferwindow ook doen? Ja, het plan is om dat te gaan doen. Um, maar het moet wel zijn, wij zijn natuurlijk nog niet een hele rijke vereniging. We hebben wat eigen vermogen van, van, van een paar miljoen. Dus er zijn wel grenzen aan wat we kunnen investeren. Maar de plannen zijn er. Uh, we hebben ons al gemeld bij Heerenveen voor bijvoorbeeld Goudenleeuw. Dat we daar belangstelling voor hebben. Daar hebben we ook een bod neergelegd. Dus we, ja, dat gaat dan een paar keer heen en weer. Die fase zit op dit moment. Ja, en we kijken om ons heen of we misschien nog één of twee misschien versterkingen kunnen binnenhalen. Maar lukt dat niet, dan proberen ze naar de zomer te trekken waar het ook wel mogelijk is. En in de zomer kunnen we ook weer een normaal transferbeleid voeren. Dus eigenlijk is die zaak helemaal op orde. En wat we kunnen benutten in deze winterperiode zullen we binnenhalen. En anders wordt de zomer. Tolger Gerbrands, de algemene directeur van AZ. En niet alleen in Alkmaar werd een receptie gehouden. Ook in Rotterdam bij Feyenoord. En daar is het meestal al stukken gezelliger. Daar krijgt u een verslag van, van na zes uur. that bad when it's through it's through fake but twist of both of you so come on baby come on over let me be the one to show Be with you, Mr. Bake. Grote commotie in Frankrijk over de anticonceptiepil, althans de derde en vierde generatie daarvan. Deze nieuwe versie zou vaker tot gezondheidsklachten leiden dan oudere anticonceptiepillen. De vergoeding van deze pillen is door de Franse regering stopgezet nadat er diverse klachten binnenkwamen. Correspondent Frank Renaud Advocaten in Frankrijk zeggen inmiddels klachten van 30 vrouwen te hebben ontvangen. Allemaal kampen ze met gezondheidsproblemen die volgens hun te wijten zijn aan de jongste generaties anticonceptiepillen. Nee, de gezondheidsrisico's zijn groter bij de derde en vierde generatie pillen... dan bij oudere pillen, zegt gynaecoloog Juliane Berda. Bij elke anticonceptiepil bestaat het risico op trombose, op bloedstolsels. Maar bij de nieuwe pillen is het risico alleen twee keer zo groot. In absolute aantallen doen zich weinig problemen voor... maar de kans op tromboseklachten is met die nieuwe pil wel twee keer zo groot. de troisième deux fois plus. In Frankrijk gebruiken 1,5 tot 2 miljoen vrouwen deze pillen. Dat is de helft van alle pilgebruiksters. En daarom is de overheid dus in actie gekomen. Het nieuws vandaag in Frankrijk. Wat betekent dat dus voor de situatie in Nederland hier in de studio? Zorgredacteur Rinke van der Brink. Rinke zijn hier al veel klachten binnengekomen over deze kwestie. Nou ja, het is eigenlijk heel gek dat dat in Frankrijk uh, nu pas opduikt. Omdat uh, in Nederland al in 2003 werd gewaarschuwd voor het verhoogde tromboserisico bij deze derde generatie en ook vierde generatie pillen. Toen was, ging het om de derde generatie pillen. Dus er bestaat in Nederland, uh, is dat beleid uh, in de tweede helft van de jaren 2006... is het uh, ingezet om mensen die die derde generatie pil slikten... terug te zetten naar de tweede generatie pil. En dat heeft ertoe geleid in dat in de Stichting Farmaceutische Kengetallen... die bijhoudt welke medicijnen worden gebruikt... in 2009 constateerde dat in de jaren daarvoor... er een sterke toename was van de tweede generatie... Anticonceptiepil in Nederland, omdat vrouwen die derde generatiepil niet meer voorgeschreven kregen. Het rare is dat ze dat kennelijk in Frankrijk niet gemerkt hebben gewoon hm. en daardoor zijn gegaan om op grote schaal uh, die pil voor te schrijven, terwijl dat al lang bekend was. Ja, terwijl we ook berichten krijgen vanuit de Verenigde Staten dat daar iets meer dan 13.000 vrouwen ook een klacht hebben ingediend over de jongste generatie pillen. Maar... Zeker, dat, dat, dat klopt. In april 2000, 2012 uh, hadden inmiddels 500 vrouwen van Bayer... de producenten van de belangrijkste derde en vierde generatie pillen... Uh, een schikking getroffen die elk van die vrouwen 220.000 dollar opleveren. En er liggen nog 12.000 klachten of zo waar iets mee moet gebeuren. Uh, en nog eens, dat was al vele jaren bekend. Dus... Um, eigenlijk vanaf de introducties ongeveer. Wat is, wat is dan de feitelijke situatie in Nederland? Hoeveel vrouwen in Nederland gebruiken de pil bijvoorbeeld? Ik kan niet zeggen hoeveel vrouwen die pil gebruiken. Ik heb dat nagevraagd bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Die zijn dat aan het uitrekenen, maar dat heb ik niet op tijd binnengekregen. Uh, dat getal, wat ik wel weet, is dat de overgrote meerderheid van de vrouwen... die tweede generatie anticonceptie gebruikt. Omdat dat in Nederland uh, de, de standaard is die de huisartsen hanteren. Dat is het eerste keusmiddel. Wat dus nu in Frankrijk is afgekondigd... dat alle Franse artsen hebben een brief hebben gekregen... Einde vlak voor kerst, dat ze in het vervolg als eerste keuze... een tweede generatie anticonceptiepil moeten voorschrijven. En alleen als dat niet anders kan, een, uh, dat verhoogde risicomiddel... zal ik maar zeggen, geven. Uh, dat is in Nederland al vele jaren uh, het beleid. En um, ja ik, ik weet niet waarom dat in Frankrijk niet zo was. Ja, hoe zit het eigenlijk dan met die ontwikkeling van die pillen? Waar, waar, waarom komt er dan een nieuwe generatie? Is, is de oude dan niet goed genoeg meer? Nou ja, die oude die lopen op een gegeven moment uit patent... en dan worden ze heel erg veel goedkoper... En zijn de inkomsten van de industrie dus stukken lager? Die is geïnteresseerd in nieuwe middelen, want die gaan weer zoveel jaar een patent mee. En dan verdien je gewoon meer mee. Dus maar de vraag of het altijd een uh, beslist, een verbetering is, zegt gynaecoloog mij. In dit geval dus niet? Een derde, vierde generatie kan het risico op trombose verhogen. Het, het risico op trombose is hoger, maar er kunnen andere voordelen tegenover staan. Dat je bijvoorbeeld andere bijwerkingen minder hebt, omdat er bijvoorbeeld wat minder hormoon in zit of zo. Het is een relatief risico. Het is een heel klein risico op zo'n uh, trombosegeval. En dat wordt dan twee keer zo groot bij die nieuwe generatie. Maar het blijft nog steeds een klein risico. Gerusteld nieuws noemen we dat. Rinke van der Bink, voor de situatie natuurlijk voor Nederlandse vrouwen... die de anticonceptiepil slikken. Dankjewel. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken...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 De drie mannen die gisteren zijn opgepakt na de treinbrand tussen Breukelen en Apkoude zijn vrijgelaten. Medepassagiers passagiers hadden tegen de politie gezegd dat de mannen van 22 en 23 vuurwerk hadden afgestoken in de trein. Maar hier bleek geen bewijs voor te zijn. 90 passagiers konden de trein met hulp van NS-personeel veilig verlaten. Wat de oorzaak is van de treinband van gisteren is nog een raadsel. En verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 49 miljard euro uitgekeerd voor schades door natuurrampen zoals stormen en overstromingen. Dat is veel minder dan in 2011. Toen werd ruim 89 miljard euro uitbetaald. De Grootste schade werd in 2012 veroorzaakt door de storm Sandy... die eind oktober de Amerikaanse oostkust trof. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Geert Het is vrijwel overal bewolkt. Alleen in het noordwesten van het land komt een enkele opklaring voor. En vanavond en vannacht blijft het bewolkt. En ook valt er af en toe motregen of wat lichte regen. De temperatuur daalt nauwelijks. blijft steken op 7 tot 9 graden.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 en een gaat of vijf in de nacht. ANRB Verkeersinformatie. Er staat een handvol files rond Utrecht en Rotterdam met name. Veel stelt het niet voor. Op de A28 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat file tussen de afrit Maarn en Amersfoort 5 kilometer. Er is één rijstrook dicht. In Flevoland zijn problemen op de dijk en khuizen Lelystad, de N302. Bij de houtripsluizen bij Lelystad staat de brug open... en dat komt door een technische storing.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 Hier over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Genaal. Een Franse acteur die tot staatsburger van Rusland wordt verheven. Het kan allemaal. President Poetin heeft een officieel decreet ondertekend... waarmee, waarmee Gérard Depardieu het sta Russische staatsburgerstrap krijgt. De man die onder meer bekend staat als de Gallische strijder Obelix... was al te zien in diverse Russische reclamespotjes. Это прекрасная французская фуа-гра. И деликатесы. Балтимор! Кетчуп Балтимор томатный. Все сделает едой. Mm -hmm. Вот поэтому и советский. Кредитные карты от Жерара Депардья. Быстро и выгодно. Банк советский. Джембуку de reclamespotjes met het Russisch gesproken door deparieugd, David Jan Godvrou in Moskou. Uh, spreek je een beetje goed Russisch? Uh, nou, ik kon het heel moeilijk verstaan over de, over de telefoon. Maar ik, wat ik verstond, uh, verstond was niet echt. Dat je zegt van vloeiend, vloeiend Russisch, Maar het is te begrijpen. Maar het is weer extra charmant natuurlijk hè, van deze Franse acteur. Hij verhuisde naar België. Hij leverde zijn Franse paspoort in... omdat hij het niet eens was met de verhoging van het belastingtarief... voor de rijkste Fransen. En wat blijkt? Hij is en welkom in Moskou. Wat hebben de Russen David-Jan met deze Franse acteur en vice versa? Nou, die Gepardieu uh, is behoorlijk, uh, behoorlijk populair hier in Rusland. En dit is eigenlijk al begonnen in de jaren 70, toen hij vaak meespeelde in Franse comedies. En dat waren zo ongeveer de enige westerse films die hier in Rusland in die pioscopen uh, vertoond mochten worden. Dus veel mensen kennen hem uit die periode al. Daarna, inderdaad, toen ook het kapitalisme naar Rusland is gekomen, is hij mee gaan spelen in, uh, in reclamespotjes. En uh, nog geen twee jaar geleden heeft hij hier uh, de hoofdrol gespeeld in een film, een televisiefilm, Rasputin. Uh, en dat heeft hem ook behoorlijk populair gemaakt. Ja, en uh, president Poetin, noemt hem een vriend. Dus dat betekent wel dat, uh, dat de, de betrekkingen goed zijn. Hij is ook nog eens uh, op, de, op een verjaarsfeestje geweest van Ramzan Kadyrov, De president van, uh, van Tsjetjenië. Een man ja, waar veel mensen toch liever geen vrienden mee zijn. Maar uh, tsje die gaat er wel naartoe uh, uh, op, op, op verjaars, verjaarsvisite. Dus ja, hij, hij is hier heel erg geliefd. Ja, en wat is een belastingtarief in Rusland voor de allerrijkste? Uh, dus er is hier een vlak, iedereen betaalt 13% belasting. Dus ja, wat dat betreft is het, uh, is het redelijk aantrekkelijk voor, voor Dikkertje om zijn uh, miljoenen hieronder te brengen. Maar dat de, de Russische president Poetin dus de, de, de energie steekt in het officieel verstrekken van een Russisch paspoort. Waar, waarom doet hij dit? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. En dat vraagt iedereen bijvoorbeeld op, op Twitter zich ook af: maar waarom doet die man dat? Uh, je zou kunnen betekenen, kijk, Poetin die, die wil Rusland weer op de kaart zetten. Uh, sinds hij uh, zijn zelfs een derde termijn als president begonnen afgelopen mei... Uh, probeert hij uh, zich af te zetten, ook tegen het buitenland, juist om Rusland op de kaart te krijgen. Dat heeft hij nu voor, tot nu toe vooral gedaan tegen, tegen de Verenigde Staten. Maar kennelijk vindt hij een spel de prikje in de richting van Frankrijk ook wel een goed idee... Om, uh, ja, om te laten zien dat kijk, in Rusland is eigenlijk toch alles gewoon veel beter. Zelfs voor rijke Franse filmacteurs. Nou, het is nog niet bekend of hij al een enkele reis heeft geboekt. En we gaan ook maar eens even bellen met de Elysee om te kijken of dit misschien nog een potentieel diplomatiek schandaaltje zou kunnen opleveren vanuit uh, Moskou. Uh, uh, dankjewel, David Jan Godfrey. De Surhuisterveen is vanmiddag de 18e Centrum Cross gereden... in internationale veldrit die al jaren een hoog aanzien geniet. Maar het wordt wel steeds lastiger voor de Friese organisatie... om toppers aan de start te krijgen. De oorzaak daarvan is de overvolle wielerkalender. Verslaggever Gio Lippens bezocht de cross om te kijken wie er dit jaar wel waren. Gezellig is het zeker in Surhuisterveen, daar ligt het niet aan. Veel volk aan het parcours op de eerste donderdag van het jaar... Maar dat deelnemersveld. Bij de mannen blijven de Vlaamse toppers thuis. En bij de vrouwen zeggen meervoudig wereldkampioene Hanka Koep van Nagel en de Nederlandse Sanne van Paas op de valreep af. John van der Akker, een oud wielerprof die tegenwoordig de renners voor de wedstrijden regelt, legt net de telefoon neer. Met een zucht, want er zal weinig tegenstand zijn voor Marianne Vos. Nou ik, ik, ik begrijp dat het een heel drukke periode geweest is en dat uh, sommigen zich niet helemaal lekker mee voelen. Uh, aan de andere kant, wij proberen met z'n allen, uh, vooral de organisatie hier in Syriac-Sterveen, uh, de dameswielersport te promoten. En dan moeten de, de dames, vooral de Nederlandse dames, ook aan, aan denken. Hè. En, uh, maar als iemand echt ziek is en die zijn er, dan is er geen keer probleem. Maar uh, een beetje niet lekker voelen en dan niet komen, daar hebben we wel een probleem mee. Uh, we proberen bij z'n allen dat, uh, dat goed te doen en ook... Uh, ook een startgeld voor die dames regelen, dan moeten dan moet ze ook zorgen dat ze zijn, professioneel zijn. Als je het over professioneel hebt, dan kom je al snel terecht bij Marianne Vos. Olympisch kampioene, wereldkampioene op de weg en wereldkampioene in het veld. Zij is er in Saruisterveen, hoe jammer ze het ook vindt dat de tegenstand ontbreekt. Ja, buiten België wordt het juist daarom ook steeds moeilijker om... Uh... Ja, om overeind te blijven. En als je dan ziet dat uh, zo'n organisatie als hier toch elk jaar weer uh, zijn best doet om zo'n pracht evenement neer te zetten. Dan denk ik dat je als, als renner en zeker als Nederlandse renner ook wel een verplichting hebt om, om hier te zijn. En uh, nou ja, om dan ook wat uh, te laten zien. Dus uh, daarom kom ik hier graag. Uh, en uh, ja, ik hoop uh, nog vaker terug te komen. Een kleine wedstrijd als in Sruisterveen zal de grote namen hard nodig hebben. Ook bij de mannen waarin het verleden de Vlaamse toppers nog wel eens naar Friesland wilden afreizen. Sven Nijs, Mario de Klerk. Die categorie laat Noord-Nederland nu links liggen. Want de veldrijkalender is rond de feestdagen veel te vol. Oud-staatssecretaris Joop Atsma, een van de founding fathers van de cross in Schruisterveen, ziet de toekomst somber in. Dat betekent dus dat als je internationaal niet uitkijkt, dat je eigenlijk het, eh, het paard achter de wagen aan het spannen bent met zoveel competities in België. die eigenlijk in die zin het veldrijden. Eh, ja, ik wil niet zeggen kapot maken, maar toch eh, eh, bepaald niet aantrekkelijker maken voor eh, landen buiten België. En dat, ja, dat vind ik dat moet moeten de nationale bommen zich aantrekken en dan moet vooral de UCS zich aantrekken. Ja, Ten toal kampioenen, olympisch kampioenen, even een beetje gas erom nemen en dan hup die fiets erop. En dan maar weer op een ei in de cyclocross. En hier... Aan Marianne de... Vos zal het niet liggen. Zij rijdt al in de eerste ronde weg bij de concurrentie en soleert naar de zegen. Haar maakt het niet uit of ze tegenstand van betekenis heeft. Nou, in de cross komt het er toch vaak op neer dat je gewoon je eigen ritme moet pakken. Dus dan uh, ja, is, de, is de tegenstand niet, uh, zeker in, op een parcours als dit, met behoorlijk zware stukken. Is de tegenstand uh, wel belangrijk. Natuurlijk moet je die proberen achter je te houden. Maar zelf geconcentreerd blijven is dan het allerbelangrijkste. Waar had jij trouwens de motivatie vandaan om hier te rijden... en om hier dan ook toch voluit te rijden? Ja, gewoon... Uh, het, het is 40 minuten, dan staat dat finish uh, voluit. En als het dan... Uh, ja, dan is het ook gewoon belangrijk om het geconcentreerd te doen. En dan moet het ook gewoon voluit. Dat is het beste, denk ik, met een cross. En uh, nou ja, juist omdat ik niet zo heel veel crossen rijd is het nu heel belangrijk dat ik elke cross die ik rij... ook gewoon echt als, uh, als wedstrijd uh, inga en uh, volle bak rij... om dat ritme op te doen richting de kampioenschappen... richting het NK volgende week en het WK en volgende maand. En zo kennen we de veel Maar Janne Vos Ze is erbij en altijd is het volle bak. There Het stars don't lie even if they fall. It's in the cards day will come. Those fireworks will sound. Het was Tim Knol met me take long. Straks gaan we het uitgebreid hebben over Italië. Dat land maakt zich op voor de verkiezingen later dit jaar. En economisch gezien kan het land best wat rust gebruiken. Wij dan zwaan, van AWB. Ja, er zijn een paar ongelukken gebeurd nu in een uh, verder uh, ja, uh, niet opzienbarende spits. Het is gewoon niet druk. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, bij Amersfoort, vijf kilometer stilstaan. Eén rijstrook is dicht. En de N302, de dijk khuizen Lelystad, is in beide richtingen helemaal dicht bij Lelystad. Er zijn technische problemen aan de brug bij de houtripsluizen. En uh, het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Wat gaat 2013 brengen voor Italië? 2012 was een roerig jaar met het vertrek van Berlusconi uit de politiek en de komst van Mario Monti die het nodige in gang zette om de Italiaanse economie sterker te maken. Voor veel Italianen was het het afgelopen jaar een harde confrontatie met de oplopende crisis, bezuinigingen Ontslagen, een overheid die echt belasting ging innen. En toch zijn er hier en daar lichtpuntjes. Zoals een Italiaanse ondernemer met een florerend bedrijf... die zijn personeel een forse eindejaarsbonus gaf vanwege de crisis. Correspondent Rob Zoukberg zocht hem op. Lopen een beetje in de mist tussen de olijfbomen in Salomeo. Een klein middeleeuws dorp. Hier gevestigd ook de ondernemer Brunello Cuccinelli. Inmiddels bekend... ...als de Kashmir-koning. Hij exporteert zijn peperdure truien over de hele wereld. Het gaat zo goed met hem. Het afgelopen jaar, 2012, kon worden afgesloten met een winst van 15%. Het bestaat dus nog allemaal in het holst van de Italiaanse crisis. Dit is de kerk. Dit is de kerk. Dit is het castello van 1300, een abitazione del van 1700. ...per chi verrà dopo di noi. Het open raam van het bedrijf, misdampen hangt om ons heen. We kijken uit op de kerk hier, de middeleeuwse burcht beneden. Signore, ik Brunello. Hij dringt aan, spreekt me aan bij mijn voornaam, meneer Brunello. <laughs> Hoe staan de Italiaanse ondernemers er eigenlijk voor op dit moment? C'è un cambio del mondo, e questo mondo nuovo vuole da noi solo... ...manufatti di grande artigianalità. Ja, wordt weer om kwaliteit gevraagd. Sì, sí, perché un cinese, un indiano ricco, un sudamericano... ...vuole un abbigliamento di grande qualità... Uiteindelijk gaat het goed met ons, want waar zijn de nieuwe rijken aan het opstaan? In Azië, in Zuid-Amerika, in India. En wat willen die mensen, wat willen die rijke mensen daar? Die willen producten van grote kwaliteit. Die willen mijn truien hebben die uit het topsegment van de markt komen. Uiteindelijk gaat het ons goed en we zijn we zeker niet bezig met alleen maar overleven. Kucinelli, buona sera. Si, un attimo. lopen we hier een van de productieafdelingen van het bedrijf binnen en het zijn echt zakken en zakken vol met cashmere wol en zo zijn hier in dit hoekje waar we nu staan stukken vijftien vrouwen aan het werk. molto bene, bravo. Io mi sono trovata molto molto bene Ik kan eigenlijk niet beter zijn dan voor, voor die meneer Cuccinelli te werken, zegt deze vrouw. Nu heeft u een bonus gekregen aan het eind van het jaar, u allemaal van de, van de werkgever? Hoe, hoe is dat voor u? Voor mij is dat een cosa bellissima. E non tutti generoso, non l'avrebbero fatto, penso nessun altro. Het is voor mij heel uitzonderlijk dat hij dat gedaan heeft. En ik denk ook dat er in Italië haast geen ondernemer te vinden zal zijn die datzelfde voor zijn werknemers bedacht zou hebben, namelijk een bonus geven, ja, een soort winstdeling omdat de afgelopen jaren zo goed zijn geweest. En die suo dat je ha dato, tutti van tutti fanno questo gesto. L'unica het che van mentre la crisi in Italia sta diminuendo. van die van bij de kerk van vertelt dat hij, waar nu van dus het bedrijf van me, gevestigd is, van zegt in dat huis precies daar ben ik geboren. Dit was altijd een gebied ja, van landbouw, van boeren. En kijk eens hoe het er nu uitziet. Molto, importante. voor het zijn Dan zeg ik, het is eigenlijk wel een wonder dat het kon gebeuren hier met zo'n bedrijf wat Kashmir truien maakt, en dan zegt hij: ja, het is meer dan een wonder. Dan een wonderdag in Italië een verslag van Rob Zoutberg, de peperduur trui... die dus uh, naar Azië, Zuid-Amerika en India gaan. En dat leidt tot een bonus. En dat vinden ze daar bellissimo. De situatie in Italië daar gaan we verder over praten met Allard Bruinshoofd. Goedemiddag. Goedemiddag. Econom van de Rabobank. Um, is dat uh, die bonus, die bellissimo bonus... waar de mevrouw Lieris over is bij dit bedrijf? Uh, winst van 15 procent. Is dat een speld in de hooiberg die Italië heet? Nou, Spat en Hoiberg zou ik niet direct willen zeggen. Maar het is wel uh, natuurlijk een sector waar Italië heel erg sterk in is. En als we het hebben over de Italiaanse exportsector... die weinig concurrerend zou zijn... dan gaat het natuurlijk niet over de mooie modeproducten en uh, de snelle auto's. Want daar scoren ze heel goed mee. En daar doen ze ook inderdaad heel goed mee in de nieuwe markten. Dus wat dat betreft uh, uh, is dit niet direct verrassend... dat zo'n bedrijf het heel goed doet. Uh, maar ook de, daarbij geen afspiegeling van het hele Italiaanse bedrijfsleven. Dit is een uitzondering. Ja, dat is een uitzonderlijke sector. En ik hoop alleen maar dat deze mensen hun geld niet meteen in Italiaanse auto's steken. Duur Italiaanse auto's. Want een van de methodes die uh, de Italiaanse overheid uh, doorschijnt te voeren... om de belastinginkomsten op te voeren, is mensen in dure sportauto's aanhouden. En die dan meteen eventjes naar hun inkomstenbelasting vragen. <laughs> en wat kunnen ze dan beter wel doen? Uh, dat kunnen ze beter uh, uh, uh, op de bank zetten. Uh, en, voor de betere bank zetten? Tijden, en voor betere tijden bewaren. En uh, rustig aan hun verplichtingen blijven voldoen. Wat zegt nou een econoom van de Rabobank? Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ik zet het, zet het bij voorkeur bij de Rabobank op de bank. Maar dat is toch niet om de economie te stimuleren? Geldt nee, dat stimuleert de economie niet. Maar het dicht wel de gaten die men sowieso moet dichten. Ik bedoel, uh, heel Italië wordt natuurlijk geconfronteerd met, uh, met hogere belastingen... met zwaardere lasten. Uh, met een overheid die zich moet, uh, moet gaan terugtrekken. Dat laatste, dat is nog niet zo heel succesvol overigens. Uh, maar men heeft wel een, uh, een potje met vet nodig om uh, de tijden door te komen. En ik zou uh, deze mensen wel aanraden om uh, um deze bonus uh, verstandig te gebruiken... Wat dat betreft. Ita Italië, de afgelopen, het afgelopen jaar, we spraken u in oktober 2011... Uh, om vooruit te kijken naar wat Monti eigenlijk zou moeten gaan doen. En toen hadden we het erover dat overheidsapparaat moet, uh, moet kleiner worden... daar kan stevig op bezuinigd worden. dat ontslagrecht zou worden aangedaan moeten worden. En staatsbezit verkopen. Dat, dat waren drie van die pijlers waar Italië, waar Monti... de technocratenpremier zich uh, zeg maar eens hard voor moest gaan maken. Wat is er gebeurd het afgelopen jaar in dat opzicht? In dat opzicht is er nog niet zo gek veel gebeurd. Er, is, uh, een, uh, er zijn heel veel mooie woorden uh, gesproken. Er zijn ook hervormingen door het parlement geloodst. in sterk afgezwakte vorm uiteindelijk in wetgeving omgezet. Het schijnt ietsje makkelijker te zijn geworden. om uh, Italiaanse werknemers te ontslaan met een vast contract. Ietsje duurder daarentegen weer. om mensen met tijdelijke contracten in dienst te nemen. Maar de afdronk is dat. Uh, qua hervormingen. dit niet een, uh, een glanzrijke voldoende gaat worden. Krijgt krijg, u daarmee verder onvoldoende. naar een jaar waarin je toch. Eigenlijk een mandaat leek te hebben om als technocraat premier boven de partijen te kunnen staan en het parlement mee te krijgen? Nou, je moet kijken in welke tijd Monti is aangetreden en uh, wat hij teweeg heeft gebracht. En wat hij in ieder geval teweeg heeft gebracht, is uh, een uh, sfeer, een atmosfeer van vertrouwen creëren uh, op Europees vlak richting Italië. En wat meer vertrouwen creëren dat Europa achter Italië staat als het nodig zou zijn... waardoor Italië veel meer de tijd krijgt... om uiteindelijk de broodnodige hervormingen in gang te gaan zetten. Ja, het was vooral ja. het vertrouwen wat de financiële markten... eigenlijk totaal waren verloren als gevolg van zijn voorganger Berlusconi. Ja, klopt. En daar verreekt zich dan weer het feit... dat je Italië echt door twee compleet verschillende brillen kunt bekijken. Ja, je kunt zeggen, het is een land uh, dat eigenlijk niet een heel groot begrotingstekort heeft. Het is een land dat uh, weliswaar een overheid heeft met hoge schulden... maar een private sector die heel veel heeft gespaard in het verleden en dat eigenlijk per saldo grotendeels heeft gefinancierd. Uh, de tekorten die er nu zijn, die zijn er nu... maar Italië is vergrijzingsbestendig voor wat betreft de pensioenuitgaven en de gezondheidszorguitgaven. Dus de problemen die je nu ziet, dat zijn ze ook. Uh, en aan de andere kant kun je zeggen... het land is compleet niet concurrerend, het haakt niet voldoende aan... Uh, op de wereldmarkten. We houden dus die topsectoren die het uh, extreem goed doen... maar een hele bulk van midden-Italiaanse en Zuid-Italiaanse bedrijven... Uh, die krijgen weinig poten aan de grond uh, in, de, in de groeimarkten. Dan voel ik een weinig uh, florissante prognose aankomen... als ik u daarna vraag. Uh, als we het hebben over groeiprognose... dan uh, is, is het heel vervelend voor Italië... want er moet wel doorbezuinigd worden... De, begrotingsproblemen zijn niet groot, maar uh, het begrotingsgaatje moet wel gedicht worden. Dat doet pijn. En als je dan de groei niet uit het buitenland kunt realiseren... dan gaan wij ervan uit dat na krimp in 2012 we ook in 2013... een, een krimp gaan noteren voor de Italiaanse economie. En kijken naar de politiek zien we dat. Monti heeft gezegd, oké, okay, ik stel me beschikbaar voor de verkiezingen van dit jaar... maar we zien ook Berlusconi zich weer mengen. Ja, als je dan kijkt naar het vertrouwen, u als econoom van de Rabobank, u kijkt naar dat soort factoren, hoe gaat het dan... Uh, vanuit de internationale financiële gemeenschap qua vertrouwen naar Italië... met? Berlusconi straks weer in dat circus erbij? Nou, dat was natuurlijk wel uh, een factor waar we al rekening mee hielden. Het is allemaal uh, met uh, anderhalve maand versneld. Maar we wisten natuurlijk dat we wel weer een, een gekke periode tegemoet gingen. Want er kwamen de verkiezingen aan in Italië. Uh, en ik denk dat financiële markten best wel zullen gaan reageren. als Berlusconi sterk in de peilingen gaat stijgen. Maar vooralsnog is dat nog niet heel erg het geval. We gaan dat zien hoe gek het gaat worden. straks met Berlusconi en Monti bij de verkiezingen. Allard Bruinshoofd van de Rabobank, hartelijk dank. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Ook bij BNR Nieuwsradio gaat het over de nationale politie. Politiebond ACP heeft dus kritiek op de nieuwe organisatie. En ook de oud-burgemeester van Enschede en Gouda voorziet problemen. Jan Mans. En ik weet waar ik het over heb, zei hij op BNR. Ik heb alle politie's meegemaakt. Ik heb Rijkspolitie meegemaakt, ik heb gemeentepolitie meegemaakt, en regionale politie. En bij de invoering van die regiopolitie ging het al mis. Dat proces zag gesluitend uh, optreden. Landelijk werd er bepaald wat uh, topics waren. Landelijk werd er bepaald wat belangrijk was. Minister Opstelte denkt dat de nationale politie leidt tot minder bureaucratie. Maar het leidt juist tot meer romslomp, Denkmans In elk geval voor de burgemeesters. Wanneer heb ik mensen nodig? Op het moment dat ik bepaal dat er onrust in een wijk dreigt. Uh, dat ik vind dat het nodig is dat er moet worden ingegrepen. Ik moet zoveel schrijven moet ik langs en ik moet, uh, zo ver gaan halen dat ik vrees dat ik op het moment dat ik het nodig heb... niet dat ik wel bediend wordt als burgemeester. En daar gaat mijn, mijn zorg naar uit. Omroep Gelderland heeft uitgebreid onderzoek gedaan... samen met één Vandaag het onderwerp... de kosten van de gemeentelijke nieuwjaarsrecepties. Op de site van de regionale omroep staan de kosten van alle 48 Gelderse gemeenten... die dit jaar een nieuwjaarsreceptie houden. Arnhem geeft het meeste geld uit aan een nieuwjaarsborrel, 46.000 euro. De gemeente had beloofd om erop te bezuinigen, maar dat gebeurt pas volgend jaar om de gasten niet voor het hoofd te stoten. 70% van de ondervraagde Gelderlanders vindt dat er in crisistijd... helemaal geen recepties moeten worden gehouden. Dat gaat te ver, vindt de burgemeester van Ermelo. Dan zouden die uh, mensen gewoon eens in Ermelo moeten komen kijken... bij een nieuwjaarsreceptie. Lokale ondernemers hebben aanbiedingen voor onze burgers. Uh, dus de burgers die hier komen en daar gebruik van maken, hebben we ook meteen profijt van de nieuwjaarsreceptie. Ja, een soort uh, huishoudbeurs dus, met cadeautjes en aanbiedingen. De gemeente Ermelo hield de kosten trouwens binnen de perken, net als vorig jaar. De receptie kostte zo'n 7000 euro. Media wereldwijd hebben het over de mannen die in staat van beschuldiging zijn gesteld... voor de groepsverkrachting in India. Bijna alle nieuwsrubrieken komen met achtergrondverhalen en filmpjes over de vrouw... die bij de verkrachting in de bus zwaar gewond raakte en uiteindelijk overleed. Het is opvallend rustig bij de apotheken in Overijssel, meldt RTV Oost... Vlak voor de jaarwisseling leverden veel mensen nog snel even hun herhalingsrecepten in. Om vlak daarna het eigen risico te worden verhoogd. Bij een apotheek in Enschede is het wel heel erg rustig. Ik zie nu zelfs niemand voor een. Nee, kijk even naar de balie. Nee, dat is, er is niemand. Bij de apotheek hebben ze trouwens niet klakkeloos medicijnen meegegeven. Want een te grote voorraad in huis hebben, dat mag niet. Dus we hebben soms wel wat strenger moeten zijn. Van uh, nou, helaas, u heeft eigenlijk nog voor drie maanden. We kunnen nu echt niet voor opnieuw drie maanden meegeven. Ja, en die mensen komen dus binnenkort waarschijnlijk alsnog uh, hun medicijnen ophalen. Een man heeft vanochtend vastgezeten in een ondergrondse papiercontainer in Amsterdam. Hij was daarin geklommen omdat zijn staatslot erin lag. De brandweer heeft de man uit de container gehaald. Redacteur Lex Boon van NRC.nl sprak een ooggetuige en nam dat op.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 Nou, toch even uitzoeken of er een grote prijs op was gevallen. Dat is ja. wel benieuwd. Na zes uur spreken we geolippens, want er zijn nieuwe ontwikkelingen... rond het vermeende dopinggebruik binnen de Rabobank wielerploeg Dat zo direct na zes uur. Tot zo.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 Om zijn leden'speech te houden. Nieuwe generatie, nieuwe idealen. Hier sta ik dan. Waarom eigenlijk? Zaterdag in Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.